Het NOS-journaal. De VVD wil het basispakket in de zorg verkleinen en de eigen bijdragen verhogen. Defensie en de economie moeten groeien en de pensioenleeftijd moet verder omhoog. Dat zijn enkele punten uit het VVD-conceptverkiezingsprogramma... dat gisteravond laat werd gepubliceerd. Het concept wordt nog voorgelegd aan de partijleden. De maatregelen moeten ook nog worden doorgerekend door het CPB. Bij een busongeluk in Peru zijn zeker 18 mensen omgekomen. Ook raakten 48 mensen gewond. De dubbeldexbus was onderweg van de hoofdstad Lima naar het Amazonegebied van Peru. In het Andersgebergte raakte de bus van de weg en viel die van een helling. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Olympische Spelen vorig jaar in Parijs hebben aanzienlijk veel meer geld gekost dan gedacht... En ook de opbrengsten vielen in financiële zin tegen. Dat blijkt uit berekeningen van een Franse econoom op verzoek van de NOS. Zoals bijvoorbeeld de beveiliging begroot op minder dan 400 miljoen euro... terwijl die uiteindelijk 1,4 miljard kostte. Aan de andere kant zijn er volgens de econoom ook blijvende positieve effecten... zoals de sportcomplexen die voor de Spelen zijn gebouwd... en Parijs heeft zich positief op de kaart gezet. Verdediger Robin Prupper keert na één seizoen alweer terug bij FC Twente. Hij verkaste vorig jaar van de Enschedese club naar Rangers FC. Prupper kwam tot 43 wedstrijden voor de Schotse club... maar kwam dit seizoen niet veel in actie. Prupper tekent een contract voor vier jaar bij Twente. Dan is weer nog zon en wolken. Later in het binnenland enkele buien. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen wat frisser en verder verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.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 We gaan naar het tweede uur van Goedemorgens Antwoord. Uh, we zien het een heel klein beetje betrekken, maar het blijft mooi weer. Daar gaan we straks met Geert over hebben. In de tweede uur gaan wij praten met Geert Seizema over de stikstofcijfers en een nieuw rapport. Daarna komt de wethouder Carré over de wateroverlast. Daar hebben we hebben het al een klein beetje met Walter over gehad, maar de wethouder kan natuurlijk wat een en ander meer uitleggen. En Carina Verde is bij Jongerenwerk Pluspunt geweest waar zij weer een keurig interview over activiteit hebt gehouden. Um, welkom, Geert Zijsema van de Camping Zondervoeren. Uh, het is feest vanavond, dus het blijft droog. Ja, ja, ja we hebben ons eigen campingfeest. Uh, ja, ja. Ik hoop dat het droog blijft. Ziet het ziet er wel naar uit dat het droog blijft. Ja, okay. nou, in ieder geval uh, is er weer een, een, een aanleiding om uh, verder te praten. Uh, allereerst, uh, jullie zijn onvermoeibaar in de strijd. Hoe gaat dat? Ja, gaat hartstikke goed. Gaat goed? En, met dit soort uh, rapporten die binnenkomen... Uh, echt fantastisch. Ja, er is een, een nieuw rapport. Uh, is dat op jullie verzoek gemaakt? Nou ja, dat is op ons verzoek gemaakt. Ja, kijk, uh, buiten het feit dat in het bestemmingsplan staat dat je er niet mag bouwen, mm -hmm. en uh, wij denken dat uh, de bungalows die ze dan neer willen gezet, dat dat bouwen is, blijkt dat genegeerd te worden door zowel de gemeente als uh, ook de provincie. Dus er zat een heel stikstofonderzoek uh, bij door de projectontwikkelaar. En kennelijk is dat nooit door de, de provincie of door de gemeente getoetst. En het is heel moeilijk om uh, een bedrijf te vinden die geen banden heeft met projectontwikkelaars of gemeentes. Die hebben we uiteindelijk toch gevonden en die hebben dit uh, helemaal opnieuw bekeken. En ook het rapport wat gemaakt was. Hè, en dus dat is die RGP-consult, die ja. hebben een nieuw rapport gemaakt. Ja, die hebben een nieuw gemaakt. Ja, en daaruit blijkt gewoon dat ze hele verkeerde meetwaarden gebruikt hebben. En uh, zelfs in het meest uh, gunstige geval kom je in de gebruiksfase 134 keer over de toegestaande norm heen... als het een bungalowpark was. Dus dat is natuurlijk bizar. Als maar wat je... stond er dan in het eerste rapport? In het eerste rapport stond dat het beter werd dan dat het nu was. Dus, ja, kijk, het klinkt een beetje vervelend... en ik word er wel vaker van beticht. Maar dat voelt de als zoals fraude of de boel in een maling nemen. En ja, volgens mij mag dat in Nederland niet. Nee. Het, het, ik vind het ook gewoon echt... Vanuit de gemeente en provincie en ook de toezichthoudende diensten, ODI, mond dat die zo'n uh, toets niet uh, doorvoeren op zo'n uh, rapport, wat zo'n projectontwikkelaar inlevert. Dat je dat maar met op die blauwe ogen gelooft. Um, er zijn drie instanties die dat rapport moeten lezen. Klopt, ja. Doe je daar wel eens navraag aan dan? Van, joh, heb, heb je het nou gelezen? Ja, ja, dat hebben we wel gedaan. Ja, dat hebben we inderdaad wel gedaan. En kijk, uh, die, die geven dan aan, ja, het klopt, maar. Ja, het blijkt dus niet te kloppen. Er zijn er gewoon echt verkeerde meetwaardes gebruikt. En ik kan me niet voorstellen dat een projectontwikkelaar... die op zo'n project zit van bijna rond de 100 miljoen... dat die niet weet welke waarden ze moeten gebruiken. Nou, dat, dat, dat geloof ik ook uh, dat ze dat wel moeten weten. Sterker nog, ze, ze dienen een rapport in te leveren wat ze gedaan hebben. En nu blijkt dat het niet klopt. Um, RGP Consult heeft een nieuw rapport gemaakt. Klopt, ja. Um, die heeft ook het oude rapport bekeken. Ja, die heb daarnaast ja, dat, gelegd. Ja, zo hebben we het gedaan. Eigenlijk. Dus we hebben gevraagd: wil je naar het, uh, het, het rapport kijken wat er door de projectontwikkelaar gemaakt is? En uh, wil je dan een nieuw rapport maken? Nou, dat heeft best wel even geduurd. Dus daar is hij best wel een tijdje mee bezig geweest. En we hebben ook, uh, je ziet ook zeg maar, de onderzoeken die hij gedaan heeft, die tegenover het rapport staan van hun. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat klopt gewoon van geen kant. Ze hebben gewoon verkeerde waardes gebruikt. Kijk. Uh, om een heel simpel voorbeeld te noemen. Je hebt verkeersbewegingen en dan heb je een aanrijroute daar naartoe. Nou, en die is wettelijk in het onderzoek moet dat zoveel 100 meter zijn. Nou, die hebben hun een heel andere maatvoering voor gebruikt. Dus de remweg wordt dan veel korter dan dat die is. En de optrekken wordt ook veel korter dan dat die is. Dat die waardes naar beneden gaan. Nou, dan heb je de vervoersbewegingen. dat moet zeg maar 1,3 per bewoner zijn. Maar dat is als 3,4 per bewoner. Nou, ze hebben daar verkeerde dingen mee gedaan... waardoor dat rapport er beter uitziet... dan dat het in werkelijkheid is. Nou, heb je dat rapport... en dat uh, brengt jullie alleen maar weer positieve gedachten... en, uh, en willen om, om door te gaan met jullie, uh, jullie ding... het behoud van de, van de camping. Gaat dit nieuwe rapport naar dezelfde instanties? Ja, dit is al weg. Dit is, dit is dus al naar iedereen toe. Dit hebben we afgelopen week... We hebben het nog door een ander ook laten toetsen... omdat we ze zeker wilden weten dat er niet een spel tussen te krijgen is. Dus het is al echt naar uh, provincie, gemeente, Aijmond. alle raadsleden... Uh, ODI, Heimond, uh, Noordzeekanaal. Het ligt al overal, ook bij uh, andere overheidsdiensten en ook bij de pers. Dus we hebben het, advocaten, overal ligt het. Dus je, ja, je zal nu af moeten wachten op de reactie... Ja, er is inmiddels al contact geweest met de projectontwikkelaar. Het blijkt dat ze op vakantie zijn. Ik had uh, gisteren een journalist uh, van het Haarlems Dagblad aan de telefoon. Ja, die... die wilde horen en wederhoor doen, Wessel. Maar dat die, kreeg, niet. Ja, die kregen ze niet te pakken. Uh, dus ik ben wel benieuwd. Wij, kijk, wij hebben in principe gevraagd... als je van uh, nu met dit rapport, wat er boven tafel komt... is de kans dat het een bungalowpark wordt uh, aardig nul. Mm -hmm. uh, daarbij dat uh, de raadsbrief die de wethouder Jan-Jaap de Kloet uh, twee weken geleden... Gedeponeerd hebt met het grote stikstofprobleem in Zandvoort voor het bouwen van huizen. zet dit nog meer uh, on hold. Dus uh, wij hebben dit jaar de rechtszaak verloren. Dus 1 oktober zouden we er af moeten. Mm. Dus dat gaan we aanvechten met een kort geding. Maar nu met dit rapport hebben we toch de projectontwikkelaar gevraagd. in afwachting van het kort geding. wil je dan dat we die, die uh, uitspraak aan gaan vechten. of wil je ons laten staan? Dus daar hebben ze nog geen reactie op gegeven. maar het lijkt mij dat ze dat gewoon uh, wel gaan doen. Er moet ook geld binnenkomen. Kijk, het is heel simpel. Ook, er staan niets ja. meer dan 100 mensen. Dus er komt een klein half miljoen aan staaggeld binnen. Ja, dat zal er moeten. Uh, het blijft heen en weer. Hè? En nu komt er een rapport. Ze hebben nog niet gereageerd. Ze gaan reageren. Ja. En, uh, eigenlijk durf je daar geen uitspraak over te doen... hoe ze daarop gaan reageren. Want Het is natuurlijk uh, het ene rapport tegenover het andere rapport. Dit, wat, wat mij ook verbaasde was dat... Um, er is een, een gebruikersmeting over uitstoot. Ja. Uh, dus als mensen daar al wonen. En die schijnt ook helemaal niet goed te zijn. Nee, nee, nee. Maar ja, echt, ja, het is gewoon echt heel, heel bijzonder. Maar wat ik zo bijzonder hieraan vind... Hè, dat je een toezichthoudende dienst hebt... daar wordt iets ingeleverd... en er wordt gewoon een krulletje onder gezet. Ik wil, daar zitten toch ook experts die dit dan zouden moeten doen? Ik wil, overal in Nederland heb je een vergunning voor nodig. Ik wil, als ik morgen een andere kleur op mijn huis zet, heb ik een vergunning nodig. Als ik een boom weg wil halen, heb ik een vergunning nodig. Maar zijn toch drie, drie... drie instanties die dat na moeten rekenen of na moeten kijken? Ja, kijk, ja, je gaat van alles denken. Maar ik denk gewoon dat het ernstig gemaakt heeft met kennis en kunde. En grote druk, daar ligt natuurlijk echt grote druk. Bij de gemeente zo'n projectontwikkelaar mm -hmm. doet nog veel meer in Zandvoort... Het is natuurlijk ook bijzonder dat het, het altijd dezelfde projectontwikkelaar in ja. Zandvoort is. Of, nou, het Bad Huisplein is de watertoren, noem maar op, het is altijd dezelfde. Kijk eens om je heen, ik denk dat in Nederland genoeg andere projectontwikkelaars zijn. Dus er ligt ook gewoon heel veel druk. Ik moet je zeggen, ik denk dat de nieuwe wethouder die er nu zit, er wel wat sterker in dit dossier zit. Daar heb ik wel vertrouwen in. Die durft wel beslissingen te nemen. Dus die heeft de vergunning on hold gezet, kapvergunning heb je niet verleend omdat hij zegt, nou, die gaat eens door als er een ontgrondingsvergunning komt. Dus ik heb het idee dat deze wethouder wel uh, weet waar hij over praat. Een tijdje terug heeft um, een andere wethouder geroepen... dat hij uh, eigenlijk niks, niks zou kunnen betekenen voor jullie. En deze wel. Ja, nou ja, kijk, hij zegt natuurlijk hetzelfde. De vergunning... Maar het zijn allemaal deelvergunningjes, hè? Ja, nou, nou kijk... Dat is wat ze doen. Hè? Dus ze vragen allemaal kleine vergunningjes aan. Nou, Dat heb hij al een hold gezet. Ik heb toch wel het idee dat hij iets meer kennis en kunde op dit dossier hebt. We hebben ook een paar keer uitvoerig met hem gesproken. En onze kant van het verhaal verteld. Inmiddels ben ik bijna zelf een specialist op dit gebied. Dus, ja, dat kan ik uh, me wel woord, ja, ja, ja, ja. Ik kan hier straks <laughs> zo een baan in gaan nemen. We zijn er nu vier jaar, zitten er uh, echt volle bak in. En da daar staat hij ook open voor. Dus, en daar luistert hij ook naar. En ik heb ook het idee dat hij gewoon wel extern bij experts de informatie ophaalt van hoe het nou zit. Um, landelijk politiek gaat zich er ook een beetje mee bemoeien. De SP uh, zit er ook ja. aan. En die roept ja, de Zandvoortse politiek moet zich er ook een beetje uh, mee doen. Nou, dat gebeurt dus nu, ja. toch? Ja, nou, maar wel op wethouderniveau, niet op raadsniveau. Nou ja, kijk, ik, ik ben natuurlijk een paar keer wezen inspreken op zo'n raadsvergadering. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Kijk, uh, ik heb nog nooit in een uh, gemeentebestuur gezeten... maar de wethouder is in dienst van de gemeenteraad... Dus de raadsleden die daar zitten, die zijn de baas over de wethouder. En ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik dat de afgelopen periode niet echt gezien heb. Dus met de nieuwe wethouder, weet ik niet, maar met de vorige wethouder... ja, die zetten ze allemaal gewoon in de hoek. En daarbij vind ik dat een burgemeester daarop in moet grijpen. Maar dus, nou, de raad moet ingrijpen. Ja, maar goed. Ik bedoel, de burgemeester moet vertrouwenspersoon van die raadsleden zijn. Dus, en als je zag hoe dat soms gaat... had ik gewoon het idee dat ze bang waren voor die wethouder en die burgemeester. Ja, hoe ga je dan uh, besturen in een dorp zoals Zandvoort? Waar iedereen elkaar kent. Je moet daar vrij en veilig je mening kunnen hebben. Ja, dat, ja, ja, ja dat, ik ben wel met een je eens dat Zandvoort het dorp is... Maar als je ergens een, een, een functie bekleedt... dan moet je dat in alle vrijheid kunnen doen. Absoluut. En niet uh, over je schouder moeten kijken nee. Van, uh, nee. gebeurt er nog wat met me? Nee. Er staat hier hoe nu verder, maar daarvoor... Uh, het loopt. Ja. Wanneer verwacht je uh, daar een... een, een Positieve, dan wel negatieve reactie op? Ja, ik denk ergens gewoon uh, midden augustus en uh, ja. begin september. Kijk, uh, we hebben in ieder geval die kortgedingzaak lopen tegen, uh, tegen die Tegen opzegging. de onderruiming dan? Of dat je, dat je weg moet? Nou ja, kijk, we hopen dat de projectontwikkelaar gaat zeggen van... Ja, blijf maar staan, want uh, dat kortgeding komt eraan. Hè, tegen die uh, opzegging die we dan verloren hebben. Wat overigens die rechter echt op de verkeerde stoel gezeten heeft. Hè, want dit gaat over een opzegging van uh, maart 2024... En toen daarvan zeiden, projectontwikkelaars we krijgen binnen nu en twee weken, hebben de vergunningen rond. Nou, we zijn inmiddels zijn we anderhalf jaar verder, de vergunningen zijn het nog niet. Dus we hebben ook een beetje zitten jokken bij de rechtbank. Ja, en die rechter heeft daar daarop beslist, maar die heeft gezegd, nou, dan mogen jullie nog een jaartje staan en mag de projectontwikkelers nee. willen. Maar dat was onze vraag niet. De vraag was, is het plan concreet en uitvoerbaar op 24 maart 2024? Nou, dat was niet zo. Nee. Dus... Wij denken gewoon dat we in hoge beroepszaak die zaak met vlag en wimpel gaan winnen. Helemaal met dit nieuwe rapport eronder. Wat mij, uh, en dat hebben we het in het begin al zo over gehad... nog steeds verbaast, is dat en de vergunningverlener... en de projectontwikkelaar, en misschien jullie ook wel... gewoon niet wachten tot alle vergunningen rond zijn. Want je kan vier vergunningen ja hebben en drie vergunningen nee, maar dan blijft het Nee. Nee, maar kijk, dat is de modus operandi van dit soort bedrijven. Dus wat ze doen, is ze moeten eerst ons weg hebben. Kijk, en op het moment dat wij ja, van, ja. van die grond af zijn, hebben ze vrij hebben spel. Ze vrij spel ja. ja, ik bedoel, er is er niemand meer die naar kijkt. Nee. Ja, ik bedoel, hoeveel panden staan er niet in Nederland... die uh, verkeerd gebouwd zijn, maar nog steeds niet afgebroken zijn? Ik bedoel, bij ons liggen twee funderingen en er zit een bouwstof op. Ja, mag niet, mag daar niet, maar ze liggen er nog steeds. Niemand dwingt die projectontwikkelaar om Kom, die dingen te, weg te halen. Ja. Ja, dat zijn uh, dingen die liggen op uh, gemeentelijk niveau. Ja. En, uh, ik hoor dat je tevreden bent met uh, wethouder De Kloet... die uh, ja. een aantal bouwprojecten onder zijn hoede heeft... en in, uh, in veel zandvoorts ogen voortvarend bezig is. Ja. En, uh, ja we gaan het zien. Uh, hoe nu verder is Is dus al duidelijk. Hè? Je moet wachten tot uh, één reactie komt op het nieuwe... Uh, uh, ja, nou ja, hoe nu verder is niet echt wachten... want wij gaan nooit op de stoel achterover zitten. Dus we zijn voortvarend bezig. We zijn inmiddels met de landelijke politiek bezig met dit rapport. Uh, we gaan uh, de provincie Benavid zijn met gedeputeerden bezig... om dit uh, aan, aan tafel te krijgen. Dus wij proberen echt wel na het recess. dat is uh, over twee weken, dan staat gewoon het vol op. Mm -hmm. Ik uh, vroeg me vanmorgen af... Uh, maar ik weet niet meer hoe het in elkaar zit. Er was ook een, een, een soort vereniging en een mevrouw over meerdere campings. Ja. Uh, leeft dat nog? Ja, zeker. Deze Reddering. Ja. ja. Nou ja, die uh, vrouw die uh, staat hier vol achter. Ja, kijk, die reist door heel Nederland. Die hebben ja. er een soort van missie van gemaakt. Daar moet je diep respect voor hebben wat die vrouw ja. doet. Dat doet ze allemaal kosteloos, belangeloos. Vliegt het hele land door. Vandaag zit ze geloof ik weer in Friesland. En als je dat allemaal volgt. Ja, is onvoorstelbaar wat die vrouw doet. onvoorstelbaar. Dus dat, dat draait nog? Ja, inderdaad. Maar zij harde. zit ook in de landelijke politiek? Uh, zij uh, haakt aardig aan bij de ja, landelijke politiek. Ja, ja. ja dat klopt. Ja. Geert, we gaan het uh, zien en beleven. Ik wens je in ieder geval voor vanavond een heel mooi feest. Ja, dankjewel. Geniet ervan. Dankjewel. En mocht er ontwikkelingen zijn, kom graag weer langs. Helemaal goed. Fijn weekend hier. Dankjewel. Fijne weekend. Morgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. We hebben het gehad over de camping en uh, over de stikstofuitstoot van het nieuwe rapport... waar wij uh, zeer benieuwd naar zijn. Inmiddels is aangeschoven wethouder Karee. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, druk zeker? De een drukperiode, zeker. Ja. Als uh, uh, enige wethouder ter dorpen... Ja, klopt. Hij heeft nu ja. natuurlijk van alles te doen. Van, uh, uh, ik zag uh, een, een, een uh, 100-jarige. Daar ja. moet uh, de loco naartoe. Maar het loco heeft natuurlijk ook uh, dingen die uh, uh, andere kanten hebben. Bijvoorbeeld wateroverlast. Ja. Uh, we hebben het net met Walter een klein beetje over gehad. En die zei van nou, de wethouder weet daar veel meer van. Um, nou. Het was nogal uh, heftig. Binnen een half uur was het een beetje gebeurd. Ja, zeker. Uh, ja. Hoe is daar? Uh, we hebben het ook over social media gehad en over onzin en uh, media aandacht. Uh, hoe, hoe heeft u dat uh, zelf een beetje ervaren? Want in de middag was er eigenlijk nog geen vuiltje aan het lukken, nee. om het zo moeten zeggen. En ineens, ja. bom. Nou ja, ik heb het zelf ervaren. Ik uh, uh, was klaar met werken en uh, volgens mij was dat rond een uur of zes. En ik stapte op de fiets van het raadhuis en ik dacht, hé, hey, het spettert een beetje. Het spettert een beetje. Uh, en ik woon nog geen anderhalve minuut fietsen van het raadhuis. En uh, ik, ik twijfelde, zal ik mijn fiets uh, opbergen of zet ik hem voor de deur? Want ik, ik keek naar hele donkere wolken toe. Toen dacht ik, nou, volgens mij gaat het regenen. Dus ik zet hem maar even voor de deur en dan zet ik hem straks wel uh, binnen. En voordat ik echt binnen stond en mijn voordeur uh, dicht trok... Nou, met bakken uit de hemel of in... Ja, in no-time. Ja, twee seconden, denk ik. Het was echt gigantisch. De hoeveelheid water ja, is natuurlijk gigantisch geweest. Um, een tijdje geleden um, ging, ging de waterbak in het Zwarte Veld open. Ik heb uh, een filmpje van uh, wethouder Kloet gezien... en toevallig ook van de week nog een filmpje met wethouder Carré. Ja, RTL Nieuws. Daar is het nodig over gezegd, maar wat is, nou, wat is nou eigenlijk gebeurd? Er komt heel veel water. Moet ik nou, wat, er, wat, er, wat er gebeurd is gewoon... Letterlijk is dat er uh, uh, in een half uur tijd, 35 minuten. Uh, meer water gevallen is. dan dat we uh, normaal met een flinke regenbui. die 24 uur in zand wordt. Mm -hmm. hebben. Dus op, op, op een regenachtige dag. waarvan ik zeg, nou ik blijf lekker binnen, ik ga liever niet naar buiten. Uh, is meer water gevallen in 35 minuten tijd. in vergelijking. Mm -hmm. um, en uh, ik, ik heb ook nieuwe dingen geleerd. Uh, ik heb de term popcornbui uh, heb ik geleerd. Overal is er een naampje voor, maar het is eigenlijk... Geef het maar een naam. En een... Ja, maar het is eigenlijk vergelijkbaar met een clusterbui. Alleen zijn daar weer al allemaal termen voor. En een mm -hmm. clusterbui moet langer duren. Maar je kan, je kan het gewoon vergelijken met, met een clusterbui. Er is... Heel lang en als je op er ook terugkijkt, zie je echt dat er een wolk boven zand wordt gehangen heeft en is blijven hangen. En, en waar die normaal maar zeggen, door wijdt, uh, is die nu uh, blijven hangen. En is er ja, ontzettend veel water uit die, uh, die gigantische wolken uh, gekomen. En, uh, uh, nou, dat heeft, moet weg. Heeft, ja, dat moet weg. En op sommige punten kan het weg. Uh, dat is op het strand, als je daar kijkt en zag je gleuven water. Uh, uh, ja, nou, dan, ja, dan ja, zie je wel ja. dat, dat het zand uh, zorgt dat het weg uh, gaat. En in delen van ons dorp uh, bleef het staan. Ja, en ik um, zei het laatst aan iemand die zegt: ja, Hoe kan dat nou? Ja, ik vergelijk het altijd toen ik in de, de kleuterklas zat. Dan hadden we dat op dat zandbakje binnen. En dan deed ik daar water in. En de ene keer dan zakte dat water door het zand en de andere keer bleef het staan. En dus ik, ik vergelijk het daar altijd mee. Als je een bak zand hebt en ik heb een liter water... en ik gooi dat heel rustig erop, dan infiltreert dat in het zand. Want het zand heeft een infiltratietijd. Ja. Op het moment dat ik je liter water in één seconde daarop gooi... dan heb je boven het zand heb je gewoon een laag water staan. En blijf ik daarnaar kijken, en dat vond ik als kleuter leuk... dan zie je het infiltreren, zie je het water ja, ja. weg... Zakken. Nou, dat is eigenlijk wat hier ook. Dat gebeurt Jomoris al dan? Ja, ja naar nou de, de kleuteklaas. Maar, ja. maar dat is eigenlijk wat hier gebeurd is. Er is zoveel water gevallen dat dat ja, in de grond moet uh, uh, infiltreren of op andere manieren weg. Nou, daar hebben we rioleringen uh, voor. Maar je ziet ook, ja, er zit aan uh, alle maatregelen die je neemt, zit de capaciteit. Um, dus eigenlijk, um, eigenlijk begint. Uh, de capaciteit al uh, bij het putje. Het putje moet eerst de eerste massa opvangen. Uh, dan moet het door die, wat is het ding, anderhalve meter uh, riool. Daar zit nou ja, het toch al op. De eerste capaciteit begint al. Uh, is hebben we gewoon voldoende plekken waar het water de grond in kan? Ja, de putjes. Of iemands voortuin? Ja, nou ja, dat is de. Uh, de, de, de, de tegelwipactie. Nou ja, uh, dat, ja, dat is maar ja, ja. uh, uh, In vergelijking met een aantal jaar geleden zijn we wel versteend en dat uh, hand in uh, eigen boezem dat deden we als gemeente uh, ook, maar ook uh, gewoon uh, zelf mensen uh, verstenen hun voor en achtertuin ook steeds meer, waardoor het niet de grond uh, in kan. Hmm. En gaat het dus de openbare weg op richting de riolering. Nou, we zijn al jaren met uh, maatregelen bij, want het is niet één maatregel die helpt. Het zijn verschillende maatregelen. Je ziet al dat we in nieuwe projecten, we zeggen, regenwater scheiden van, van uh, mm -hmm. rioolwater. Uh, ja. Nou, dat is al in delen van Zandvoort er gebeurd. Uh, er staan heel veel straten op de nominatie om aangepakt te worden, om dat gelijk aan te pakken. Die Riolering, dus we doen werk met werk, zou maar zeggen, we moeten toch de grond in voor hmm. iets anders. Doen we het dan ook? Dan doen we graag de riolering. Op sommige plekken ben ik ook heel eerlijk in: moet de, de riolering uiteindelijk wel vervangen worden. Want ook dat heeft gewoon een duurt. Dus dat zie je iedere zoveel jaar dan komt dat uh, ja. terug. Ja, en voor het centrum. En, de, en dat wil ik wel heel duidelijk zetten, zeggen die bassins uh, waar 4,5 miljoen water in kan, uh, is eigenlijk, bedoeld, ja, laat ik het maar even zeggen, voor het oude dorpscentrum. Dus eigenlijk dus waar, niet voor heel Zandvoort. Nee, maar die uh, zwarte veldput is er eigenlijk gebouwd, en dat zegt u ook, voor uh, de, de plek eromheen. Hè? De schaal staat zo ja. blank, de halte staat zo blank. Uh, en nu, nu zie je hele andere dingen blank staan. Ja. Daar was eigenlijk het, het, uh, is het ding voor gebouwd. Ja, en je ziet dat het dus wel geholpen heeft. Uh, want op bepaalde plekken waar het een aantal jaar geleden ja, blank stond... Klopt. stond het nu niet blank. Nee, dat klopt. Dus dat basin heeft zeker uh, geholpen. Dat hebben we ook kunnen zien. Het is ook niet dat het basin vol was. Dat heb ik ook op social media gezien. Maar de Bazin heeft een capaciteit van uh, nou, nogmaals 4,5 miljoen liter water. Maar op het moment dat hij vol, op een bepaald niveau hebt, dan gaat hij uitspuwen richting het spaarne. Hè. Dus, dus er zit een hele... Heel uh, systeem achter. Sy systeem achter, waardoor het water naar het spaarne wordt uitgespuwd om juist te zorgen dat het patiënt weer, ge weer gevuld kan worden. En, dat werkt, zi dat en je werkt ziet allemaal. dat dat gewerkt ja. uh, uh, heeft. Eh, want het is allemaal digitaal, ja, ja. dus we, we kunnen op uh, afstand kunnen we gewoon uh, zien dat dat uh, gewerkt heeft. En, al, en dat, daar wil ik ook realistisch in zijn. Al zullen we alle maatregelen die we als gemeente willen nemen... Mm. binnen een week genomen hebben, wat niet kan. dat is echt ja. een jarenproject. Maar al, al, al, al hebben we alles gedaan, alle rioleringen, uh, regenwater scheiden... Uh, voor mij, pardon, nog tien bassins in Zandvoort, theoretisch... is dit zo'n exieve bui geweest dat je je daar niet op kan voorbereiden. Grappig was dat, uh, uh, ik werd aangesproken door iemand die net achter -en woonde woont. Die zei, nou, we hadden geen druppel. Dus het was echt een lokale baan. Ja, ja hij is echt boven Zandvoort blijven uh, hangen. Ja. Wat mij, uh, en ik weet niet hoe u daarover denkt. Een beetje storen was het uh, social media gebruik van uh, aantal Zandvoort. Dus uh, is de klep niet open? Uh, is dat ding weer stuk? ongebreidelde commentaren op, op, op dit soort uh, media. De stoort u zich daarna? Of lees je ze gewoon niet? Um, sinds ik wethouder ben, zeg ik heel eerlijk... lees ik minder social media. Uh, dat is uh, waar. Uh, maar ik krijg of via mijn vrouw... of via, via, via mijn moeder... of andere uh, kanalen... krijg ik wel eens wat uh, doorgestuurd. En, uh, uh, nou, ik, ik snap af en toe... dat mensen hun frustratie moeten uit de uh, mm -hmm. boos zijn. Uh, maar er zit altijd wel een verhaal achter. Het is niet zo uh, eenzijdig of eenvoudig... als dat wel eens uh, neergezet uh, wordt. Dus dat, dat iemand iets op Facebook zet... kan ik me helemaal voorstellen. Uh, maar je ziet daarna een, een reactiesysteem ontstaan... Uh, dat ik denk, ja, maar uh, uh, beste inwoners... zo makkelijk is het niet, want anders hadden we dat echt al gedaan... En je kan alles van de gemeente en ons als college vinden... maar wij zijn er echt voor Zandvoort. Mm -hmm. En het is echt niet dat wij bewust bepaalde uh, dingen doen... Of juist <laughs> niet doen om, om, om te zorgen dat wij daar... Uh, nee. nou, iets negatiefs in Zandvoort meegenomen. Wij, nee. Ik heb het er net ja, uh, met de woordvoerder van de gemeente nog even gehad... en uh, die vertelde het verhaal over het circuit... dat er een stuk circuit weggespoeld was... wat blijkt helemaal niet waar te zijn. denk ja... Waarom zeg je dat dan op, uh, op een, een mediakanaal? Dat gaat dan ook nergens over. Maar goed. Um, ja, dat is ook wat je vaak ziet: hè, is dat er ergens iets, iets gepost wordt door iemand moedwillig, maar dat mensen het dus automatisch overnemen. En daardoor, ja, dat, dat is social media in positieve zin. Hè, want als ik iets leuks uh, plaats, dan wordt het ook uh, gelijk nee. of gedeeld. Maar op het moment dat het negatief is, en soms ook mm -hmm. misschien met een bepaald doel, dan nemen andere mensen het ook over. En als je het maar tien. 20, 30 keer leest... Ja, dan wordt het een soort waarheid. Ja, dan wordt het een soort waarheid. Nou ja, we hebben het met, uh, met Walter ook over gehad... over de, uh, de reactie uit Duitsland. Nou, die was uh, redelijk duidelijk. Uh, toeristen blijven welkom. Altijd. En uh, Daar wil ik het ook heel even kort over hebben. Want ga zak straks naar een ander um, De evenementen... Uh, komen er weer aan. Nog een heleboel grote evenementen. Um, vind je dat leuk als wethouder? <laughs> Zeker. Want ik nou ja, het zit in uw portefeuille. Ja. Nee, dit, ja, uh, waardoor dat, je het ook drukker krijgt. Waardoor ik het drukker krijg. Waardoor ik als wethouder toerisme ook zeg... dat ik in Zandvoort uh, gewoon uh, zomers moet zijn. Um, uh, ik zou het persoonlijk uh, vreemd vinden... als de wethouder uh, toerisme er zomers niet uh, is. Uh, dus dat is één van de redenen dat ik hier gewoon uh, uh, ben. En Toerisme, dat blijkt ook uit het evenementenbeleid... wat we natuurlijk in januari dit jaar door de Raad... Uh, het nieuwe beleid door de Raad hebben uh, geloodst. Zandvoort staat heel positief tegenover evenementen. Mm. En uh, uit de participatie bleek zelfs dat er nog ruimte was... voor meer evenementen, wel een bepaalde uh, groepen, cultuur... Mm. Sport nou, En dat is ook wat je dit jaar uh, ziet. Waar ik echt blij van ben en waar ik heel vrolijk van. Is dus dat we heel veel sportieve evenementen naar Zandvoort toe gehaald hebben. Deze week vond De wereldkampioenschap. het prachtig om over boulevard te lopen. En 70 witte katamanen, witte bootjes mm, ja. uh, over onze prachtige Noordzee ja. te zien. En dat vind ik het leuk als ik daar loop en uh, toeristen Namelijk Duitsers, dan, die stoppen. En gewoon op een bankjes zitten of blijven staan. En met hun kinderen genieten van... Het, het evenement. Het evenement. Wat daar uh, gebeurt. hadden De remmerrace uh, daarvoor. Uh, uh, ook een Katamaran. Ja. De wedstrijd. We hebben de eredivisie. Beachvolleyball uh, gehad. Je triathlons. Ja, je ziet... ...dat we veel meer sportieve evenementen er dus toe halen. Een oud-wethouder heeft ooit eens geroepen... ...we moeten hier Papendal aan zeven maken. Ja, dat is nog steeds ons beleid. <laughs> is dat is nog steeds het beleid. Ja. He? Wethouder Tonus zal dit aardig vinden. Um, het grootste evenement komt er natuurlijk aan, de, de Grand Prix. Over een paar weken. Hoe is het met de voorbereidingen binnen de gemeente? Puntjes op de i. Uh, ja, we, we, we zijn er. Het plan ligt er natuurlijk al. Ja, het, het plan ligt er al en we zijn er al het hele jaar mee bezig. Voornamelijk mijn uh, collega Jan-Jaap de Kloet. Zit in zijn portefeuille, maar we werken daar natuurlijk veel in, uh, in samen. Omdat het ook mijn portefeuille raakt. Uh, ja En nogmaals, het is echt puntjes op het i. Uh, der, uh, als je ziet, als de DGP straks geweest is... dan zie ik uh, ambtelijk dat ze de meeste een weekje met vakantie gaan dat het direct na de F1 even een beetje uh, uh, qua Formule 1 uh, uh, in de ambtelijke organisatie niet gebeurt. En dan wordt er alweer geëvalueerd. Um, en dan uh, zo rond november wordt er alweer gestart met de voorbereidingen voor volgend jaar. Dus het is echt echt Ik kan me gigantisch. zo voorstellen dat je na het eerste jaar een, uh, een berg evaluatiepunt hebt en dat het steeds kleiner wordt. Ja, het bergje wordt steeds kleiner. Maar ik moet ook zeggen, je, je wordt ook steeds kritischer op jezelf. En dan komen er weer nieuwe. Ja, en dan komen er uh, dingen waarbij je het eerste jaar misschien... dat je zegt, nou, dit is een prioriteit. Dit moeten we echt oppakken. Heb je nu van, uh, dit kunnen we oppakken. Ja, oké. Okay. Uh, dus je ziet wel, de echte grote dingen zijn er vanaf. Maar er blijven altijd verbeterpunten. En ieder jaar gaat het net weer iets anders... Mm. Dan het jaar ervoor. En daar leer je van voor de volgende editie. Maar daar leer je ook van voor andere grote evenementen. Uh, die we hopelijk nog meer naar Zandvoort toe gaan halen. Nou ja, aankomende weken zijn de grootste evenementen van Zandvoort. Het palen weer weer in de Burenweg. <laughs> middag. En 9 augustus is het makreel op het Kerkplein. Dat <laughs> <laughs> enige betrokken is van de heer Zonneveld. Nou, dat valt allemaal wel mee. <laughs> um, dank voor de uitleg. Uh, we kunnen nog uh, heel lang praten over het uh, evenementenbeleid. Even met de visie, daar moet ik het ook een keertje over hebben. Uh, dat doen we een andere keer. Want we moeten nog naar een interview van Carina Veren En die is bij Pluspunt geweest. dank voor de uitleg. Goed weekend. En een prettig weekend. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. FM, FM, FM.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 For the girl he sent my way But I know the things he gives He can take away And I hold you every night And that's a feeling I wanna get used to But there's no man I don't lose you, mm, please stay, I want you, I need you, oh God. Feel the same. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything Oh God, I need these beautiful things that I've got. Carina Veer is op stap geweest naar het zogeheten Planoord... waar het gebouw Pluspunt staat. En daar heeft zij een interview opgenomen met uh, uh, jeugdwerkers. We gaan lekker luisteren. ZFM. Dit is ZFM. Carina live in Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort... Ik ben op weg naar Caro van Jongerenwerk Pluspunt. En ik loop nu haar kantoor binnen. En daar zit ze al. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben hier niet voor niks. Ik kom hier even niet voor de, nou, Natuurlijk ook voor de gezelligheid. Maar ook om even te vragen uh, hoe het zit met alle activiteiten deze zomervakantie. We hebben al één week erop zitten. Maar uh, jullie zijn de scholen langs geweest ook. Om uh, te vertellen dat jullie heel veel uh, activiteiten hebben gepland voor de kinderen. En dat vond ik zo goed en zo leuk. Dat ik het eigenlijk wel wil dat uh, de mensen het horen. Uh, wat voor goed werk jullie ook doen. En wie weet krijgen jullie door deze uitzending nog meer kinderen. Want dat duurt nog wel even, hè? De activiteiten. Uh, nou, er zijn al een aantal activiteiten. Het is sowieso heel erg leuk dat je... Dat we dit uh, interview kunnen doen. En hopelijk, inderdaad, als iemand dit hoort. en uh, het lijkt diegene leuk. dan zijn ze natuurlijk van harte welkom. Ja. Uh, is het voor alle leeftijden eigenlijk dan? Het is, in principe is het van 0 tot 18. Van 0 tot de 18? Ja, maar oh. de activiteiten zijn wel gesplit. Dus ja. we hebben eigenlijk ja. van uh, 0 tot 2 hebben activiteiten. of van 4, 5, 6 hebben we de chill out. en ook andere activiteiten. Groep 7, en 8 hebben we de chill mee. En we hebben de Eden tak, dat is van 9 tot 12, van 12 tot 16. Of het jeugdronken En uh, het uh, meidenwerk is vanaf uh, de middelbare school. Wow. Dus we hebben het wel een beetje opgesplitst, Want ja. het zou natuurlijk gek zijn als dan zet je iemand van twee neer in dezelfde groep als iemand die op de middelbare school ja, zit. Ja, dat kan niet. Nee. <laughs> maar jullie hebben nu ja, de zomervakantie is nu gaande. We hebben één week erop zitten. Ja. Uh, hoe is deze eerste week gegaan? Uh, hebben de kinderen zich aangemeld? Zeker. Ja, nee. Uh, kinderen hebben zich inderdaad wel flink aangemeld, ook omdat we langs de scholen zijn gegaan. En er zijn natuurlijk een hele grote groep kinderen die hier sowieso best wel vaak komen. Ja. En uh, je merkt ook wel dat het mondjesmaat steeds meer, meer wordt. Uh, sommige activiteiten zijn natuurlijk ook wel best wel zo populair, zoals ja. uh, walibi. Ja, dat ja. is natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Ja, Pretpark Walibi pretpark staat op het Park programma. Maar toch programma. niet elke week? Dat is één nee, keer, toch? Nee, dat is één keer. We hebben samenwerkingen ja. met verschillende organisaties. Okay. Dus we hebben bijvoorbeeld samenwerkingen met Caprera of met De Schuur... of met uh, uh, Sportservice en met andere organisaties om Aha. te kijken... wat is er nou precies over ja. uh, in Zandvoort en omstreken. Uh, en daarop aangepast hebben we onder andere ons rooster gemaakt. Oké, okay, dus uh, jullie hebben sowieso altijd al een rooster? Ja. Dat is natuurlijk algemeen bekend wel, ja. maar daarnaast hebben jullie nu een uitgebreider programma ja, meer, voor de zomer. Klopt, meer activiteiten. Dus we hebben sowieso de open inloop, dat zijn ja. eigenlijk wat ik net benoemde, dus de chill out, chill mee, jeugdhonk, uh, maaiwerk ja. en de eat and talk. Maar nu hebben we inderdaad daar ook aangekoppeld uh, bepaalde activiteiten die ook, ja, uh, talentwerk, we doen ook talentwerk. Uh, bij jongeren stimuleert. Hebben we hebben ook voetbalactiviteiten... of zwemactiviteiten, surfactiviteiten. Ja, echt van alles. Wow. Ja, wow. En is dat elke dag? Uh, het is niet elke dag. Het is wel uh, veel. De meeste dagen hebben we wel iets. Zoals yeah. de open inlopen. Die gaan meestal wel door... of er is een activiteit... Of, yeah. rond, rond die tijd. We uh, nou, zijn niet zeven dagen per week open. Maar... Uh, wel 4 à 5. Soms als we in het weekend bijvoorbeeld als Caprera een leuke voorstelling heeft... dan hebben we ook een weekenddag dat uh, kinderen zich kunnen inschrijven en mee kunnen doen. En maak je dan gebruik van vervoer van ouders? Of is dat dan ook nog geregeld dat, uh, dat er een busje komt? Of? Ja, dat is afhankelijk van de activiteiten. Sommige okay. activiteiten heb je helemaal geen vervoer nodig. Nee. Veel dingen zoals sushi maken bijvoorbeeld is gewoon hier in dit uh, pand. Maar als we bijvoorbeeld naar Walibi gaan, dan zijn er wel bussen geregeld. Wauw. Ja. ja, dat moet ook wel. Ja. Ja, noem eens wat activiteiten op. Want ik hoor al sushi maken. Ja, volgens mij ik heb hier gingen heel, de. Ja, jullie hebben heel schema. Als ik ja, kan... jullie hebben een heel schema. Oei, zoek maar. Volgens mij heb ik begrepen dat kinderen inderdaad heel erg aangingen op Walibi. Maar ook ja. sushi maken. Sushi Zag maken. ik een aantal kinderen van. Wat? Doen Klopt. jullie dat? Ja, ja, maar veel activiteiten zijn ook verzonnen door jongeren. Dus we hebben eigenlijk een lijst gemaakt. Jongeren oh, hebben leuk. opgenoemd wat ze graag yeah. willen doen. En wij gingen gewoon kijken, ja, waar liggen de mogelijkheden daarin? En sushi maken was daar dus één van. Maar de kledingmarkt bijvoorbeeld ook. De kledingmarkt die doe ik samen met uh, een hele groep meiden die dat leuk vinden. En we gaan dan voor meidenavond zitten we dan een uurtje. En dan gaan we bespreken, oké, okay, maar wat voor hapjes? Uh, wie neemt welke kleding mee? Uh, hoe gaan we dit opzetten? Dus het is ook niet dat wij het per se verzinnen yeah. en... Uh, dat dat er dan ja. is. Maar we doen, proberen ook zoveel mogelijk jongeren hierin te betrekken. Maar dat, dat werkt natuurlijk heel goed. Als kinderen en jongeren het zelf mogen bedenken... Ja. dan willen ze ook meemaken hoe het, uh, ja, hoe hoe het, het is. is. Ja, het is eigen initiatief. En ze leren natuurlijk ook dingen organiseren. Ja. Uh, ja en het is, je sluit gewoon heel aan op de wens van de doelgroep. Want het komt letterlijk van, van, van, hun. Ja, van hun uit. Inderdaad. Ja. En wat hebben jullie nog meer? Ja, we hebben een hele, hele hoop dingen. We hebben zwemmen bij Centerparks, kinderboerderij, zie ik staan. Ehm um, hier even kijken. We hebben een make-up tutorial. Oh leuk. We hebben voor die meiden, nou, wallabies dus. Uh, we hebben een barbecue, kledingmarkt. Ja, en een fietstocht. En wat heb je dan bijvoorbeeld voor die 0 tot 2-jarigen? Is dat dan lekker gewoon spelen met elkaar? Of? Nou, vandaag hebben we toevallig het Waterverstein. <lacht> dus <lacht> dat was eigenlijk gisteren. Ja, <lacht> ja, ja met was al die, al die gister, regen. Dat was eigenlijk gisteren. Dan hadden we er niks voor hoeven te doen, alleen maar nee. buiten hoeven te staan. Nou ja, het Waterverstein hebben we dan. Dat is dan bij, uh, de speelgroep is bij uh, de Zeevolk. Oh, maar, ja. in dat gebouw. Uh, en dan kunnen die kinderen, ja zetten we badjes neer en dan doen we leuke activiteiten met water met die kinderen. Van de ja. twee, met hun moeders of vaders ja. mag natuurlijk ook ja. erbij, zodat ja. ze ook elkaar een beetje kunnen ontmoeten. Maar wel, een, wel eerst opgeven, dat jullie ja. weten hoeveel mensen er gaan komen, ja, neem is wel, ik aan. Ja, dat is wel belangrijk. Toch? Ja, dat is wel belangrijk. Ja. En deze posters, die hangen overal? Of, uh... Deze posters, die uh, hebben we wel uitgedeeld op de scholen. En er staat een QR-code op en die kan je scannen. Maar oh, je ja. zou het ook via social media kunnen doen. Of gewoon via Google als je Luzo 2025 okay. uh, intikt. Ja. En uh, dan kan je doorklikken en dan kan je inderdaad inschrijven voor de activiteiten. Ja, dat Heel is wel rank. handig voor ons, want dan kunnen we een beetje rekening houden. Ja. Met uh, wat we moeten inkopen bijvoorbeeld. Maar is het uh, kosteloos of moeten de mensen toch altijd wel wat betalen? De meeste activiteiten zijn kosteloos. Uh, nu ik bedoel, weet... het zwembad, Centerparks, niet echt goedkoop. Nee, oh, Centerparks, oh, dat weet ik eventjes niet of daarna... Ja. Ik weet in ieder geval dat voor, volgens mij is het alleen Walibi, is er een bijdrage van 5 euro. Nou, dat is ook ja. natuurlijk uh, een heel klein bedrag. Klopt, voor wat ja. je ervoor terugkrijgt met ja. vervoer erbij. Juist. En, uh, en voor het zwemmen weet ik eigenlijk niet, oh, dat is echt heel suf. Dat nou, maar dat, dat zal niet... als Walibi 5 euro is, dan zal... Dat ook niet een heel nee, het, hoog bedrag staat. Het is niet een heel hoog bedrag, nee. nee. Het is sowieso niet de volle prijs. Maar sushi maken bijvoorbeeld, dat... Uh, is gratis. Dat is gratis. Nou, ja. dat klinkt toch zo gezellig. Toch? Ja, ja nou, je bent welkom. Nou, oh, ja. En um, wat... Ja, want ik vroeg me ook af, hoe belangrijk is dit voor de kinderen? Dat dit georg... Zien jullie er iets van terug bij de kinderen als ze hier mogen komen? Want er zijn natuurlijk ook ja. kinderen die niet op vakantie gaan. Nee, precies. En ook daarvoor is het bedoeld, maar... In principe zijn wij gewoon het hele jaar open. Dus voor de continuïteit is het heel belangrijk ja. inderdaad dat wij kinderen hier ook blijven zien. Want we zijn actief in verschillende levensgebieden van kinderen. Bijvoorbeeld op school. Mijn school is nu op dit moment dicht. Op mm -hmm. vrije tijdsbesteding. We zijn actief bij de peers, want we doen ook outreach werk. Ja. Het is gewoon belangrijk in de vakanties dat wij als uh, pluspunt niet dichtgaan. Want wij zijn in principe gewoon een veilige plek met professionals... die ook jongeren kunnen helpen wanneer ze bijvoorbeeld met struggles zitten. Mm -hmm. Die het misschien niet altijd kwijt kunnen bij ouders. Ook een ja. plek waar je eventjes kan ontspannen en je hart kan luchten... Ja. Ja. En inderdaad, dat je in aanraking komt misschien wel met activiteiten... waar je op een andere manier niet zo snel in aan aanraking komt. En iemand leert kennen misschien. Want juist ja. door de zomervakantieactiviteiten komen er weer andere kinderen op af. Precies, ja. En dan krijg je misschien een nieuwe vriend of vriendin. <lacht> of ja, een collega komt <lacht> precies binnen nu. Ja, een collega komt binnen. Hallo. Nee hoor. Want ik vroeg me ook af, hoe groot is jullie team? Want jullie hebben zoveel activiteiten. Ben je dan altijd aan het werk? Of heb je ook wel dat je kan afwisselen met elkaar? We wisselen wel een beetje af. We staan sowieso minimaal uh, met twee begeleiders per activiteit. Okay. Soms, soms meer, maar minimaal twee. Ja, het team is nogal groeiende. Hoeveel zijn we nu, aan We met zitten tweeven. nu... We zijn er, ja, we zijn nu met zeven mensen. Zo. Dat is best veel. Dat is veel. We hebben ook veel. Dus ja. we hebben maar is het ook zo dat uh, als je nu iets op de zeefonk hebt... daar is dan nu iemand bij. Dat is zo verdeeld... En dan uh, zijn er ook mensen die hier altijd hebben meegelopen, zeg maar, als deelnemer. En dat ze dan op een gegeven moment zeggen van, nou, ze zijn 16, ik vind het ook leuk om te begeleiden. Want ik voel wat je ook wel bij de scouting ziet, zeg ja, maar. Ja, precies. Nou, dat hebben we eigenlijk wel, dat hadden we, ja, dat hebben we wel. Bij uh, een meisje bij... Um... Het meidenwerk, die kwam dan inderdaad vrijwilligen. Ja, ik uh, ja, kan ouder. me wel voorstellen. Een helpen. Ja, dat gebeurt wel. Want dat geeft je ook een heel mooi uh, gevoel van... oh, ik ben nu verantwoordelijk ja. voor een groep. Ja. Ik heb het zelf altijd leuk gevonden. Klopt, ik kan wat terugdoen. Ja. Ik kan ja. aansluiting vinden. Ja, ja. dat komt Ja, uh, mooi. Dat, dat zijn ook voor. goede dingen. Klopt. En um, ja, hoe kunnen ze zich nou precies opgeven? Want ik ga natuurlijk zo wel ook een foto ervan maken. Ja. Is er ook een website? Of... Uh, kunnen ze naar Pluspunt komen in Noord... om gewoon bij de balie uh, zich op te geven. Ja, je kan het inderdaad via de socials doen. Want we ja. hebben een Instagram en... Uh, hebben we een website dan niet? Ja, dat is een online aanmeldformulier. Daar staat hij op en hij staat op de website van Pluspunt. Ja. Oh, op de website van, van Pluspunt. Hij noord Holland actief. Oh ja? de meest gangbare manier van aanmelden is... door het scannen van de QR-code. Ja. Of door een app te sturen naar het onderstaande telefoonnummer. Ja. Oh, dan gaan we het telefoonnummer even noemen. Oh, dat is wel. Dat wel is heel handig. Um, 06 18 73 5307. Nou, kijk eens, als je dan een appje stuurt, maar je kan ook naar Noord-Holland actief, hoor ik net. En je kan gewoon naar plus.noord komen. Ja. En dan zie je daar Karel en Anita en de andere vijf. Uh, teamleden ja, die uh, ja. helemaal deze nog vijf weken klaarstaan voor de kinderen van Zandvoort. Absoluut. Want het is voor iedereen. Jullie zijn allemaal welkom. Hoor je dat? Allemaal welkom. <laughs> nou, heel erg bedankt. Nou en, ja, bedankt. Uh, ja. Ik vind het ontzettend goed. Dus ik ben heel blij dat ik ook hier even langs mocht komen. Nou, ik ben blij dat je langs bent. Oké. Okay. Heel fijn. ZFM. Dit is ZFM. Carina live in Zandvoort. Ja, zoals bekend is, iedereen welkom bij Zfm. Pluspunt. Jeugd, wat oudere mensen, schilderaars, tekenaars, iedereen kan erheen. Kijk gewoon eens op de website van Pluspunt. Als je wat leuk ziet, dan ben je daar van harte welkom. Dit was Goedemorgen Zandvoort van 26 juli. Vanmiddag weer een Grand Prix'tje kijken. Morgen palen, of we makrelen roken bij Havana. Er is van alles te doen. Vanmiddag paling op de Burenweg. En 9 augustus makrelen op het Kerkplein. Maar ja, dank voor de uh, muziekjes. Gerloogman, dank voor uh, de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie prettig weekend en tot volgende week. Tot volgende week. I just want lay in my place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 Dream last, but dreams come slow and it goes so fast. You see when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need a light, Wingsburg. Dit is ZFM. Hier, hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.